Door de melkschandalen in China is de vraag naar Europese zuivelproducten enorm gegroeid. De hoge snelheidstrein Vira is vanochtend voor het eerst aangekomen op het station in Breda. Het was de bedoeling dat de Vira uiterlijk vorig jaar al via Breda zou reizen, maar het project liep veel vertraging op. Vanaf morgen rijdt de Vira twee keer per uur van Breda naar Amsterdam. De reis duurt dan een uur en tien minuten, een tijdwinst van ruim een half uur. Een kaartje is wel een paar euro duurder dan voor de gewone trein. Sinds februari experimenteert NS Highspeed met een lagere prijs om meer reizigers in de Vira te krijgen. Het weer vanochtend is het wisselend bewolkt met vooral in het oosten wat neerslag. Vanmiddag breidt de neerslag naar het westen uit. De temperatuur ligt tussen 12 graden in het noordwesten tot 14 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. In circa Zandvoort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 La brise, parle d'antan Elle me raconte, elle te raconte, comme autrefois. Mm -hmm. De jolie contes. Au jour passé, je vous revois. Un rendez-vous, mm -hmm. une musique, des yeux rêvants. Tout un roman, tout un, un roman, roman d'amour. Mm -hmm. Poëtique et pathétique, mais mon temps Quand midi sonne, la vie s'éveille un nouveau, tout résonne. De mille écho la midinette, fais sa dînette au bistrot, la pipelette, lis ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte. Il grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors te v'là de retour? Mais il m'entend.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 Tout un roman d'amour poétique, poétique et pathétique Mais il m'entend Tout un roman d'amour poétique et pathétique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 -je -ai -le A serje ma al cav dello Solta, Tricale soltarayoy Duimar e mai e cuel ma Sostegate aem me me te di Zipam livoj, zipam da di Triberza na kena Mea vilema dedikavla Teni visaravla Marapova chari Lilia pesteolo chari oi. Astartieelah. Emanuja. Inja de la ai paoela. Astartieelah. Emanuja. Inja ai paoela. De die keer mij die puche mij door, Galvari le moet het Javier, die puche mij, die ben niet en die Dare di te Billy Marra o va salio yo yo Corda Tell her I found my life I'm wow.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 Only know when I'm in your embrace, and then this world seems a better... Ja, um, ik heb dus een uh, aantal nummers mee van, gen, uh, van, van artiesten die op North Sea Jazz gaan uh, spelen. Um, daarnet had ik al Ben Long Casol en nu Janelle Monroe. Um, Moray Monet is het eigenlijk. Um, ja, zij heeft nu net 31 uh, maart, was het, heeft ze een nieuw nummer opgenomen. En dat gaat, denk ik, vrij snel de, ook de top 40 in. Uh, aangezien het is opgenomen samen met B.O.B. En uh, uh, uh, nou, die staat er nu geloof ik al vier keer in. Dus, <laughs> uh, um, ik denk dat het vrij snel kan gaan. Um, dit is het nummer Tide Rope. <middels> Sort of like a don't get... Come on.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 The See those people shout out loud wow. Give me more and give me more And now I'm thinking to myself Take me to the matter door Take me to the matter door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 With the ancient cup and soul, and the hundred Spanish doors. I fight the battles and the blue. Wars of love and wars of art. Tonight the cape is what you. Voyage in my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 Come yeah. on. 12 uur, nog 1 uur Zier van Jazz met David Habich en Fred Krausberg.